Ik zal ook in het kort vertellen waar de Godba over ging vandaag in het Nederlands. En ik heb vandaag gesproken in eerste instantie over deze grote gebeurtenis. Namelijk het openen van de nieuwe moskee. En dat is een gunst voor ons allen. En daarom moeten wij Allah subhanahu wa ta'ala dankbaar zijn. We kunnen niet anders. Heel vaak vergeten we dat. Maar als je kijkt hoe Allah subhanahu wa ta'ala ondanks ons gedrag. Wij zijn niet de beste dienaren. Wij zijn degene die tekortschieten in bijna alles. Maar toch zie je dat Allah subhanahu wa ta'ala ons blijft begunstigen. En daarom is het een reden te meer om hem dankbaar te zijn. En allereerst heb ik gezegd, ik wil iedereen die heeft bijgedragen aan deze grote gebeurtenis danken. Voor natuurlijk zijn geleverde werk. Want een aantal broeders die hebben echt dag en nacht gewerkt. En het is natuurlijk niet terecht als deze grote inspanning van deze mensen zomaar aan ons voorbij gaat. We moeten die mensen danken voor hetgene wat zij voor ons hebben gedaan. Daarna heb ik gezegd, en het is toevallig, dat deze dag, bewuste dag, de eerste keer dat wij hier in deze moskee bidden, dat het ook de laatste dag van de maand Sha'ban is. Dus morgen is de eerste dag van de maand Ramadan. En dat is een grote gunst. Er staat een grote gebeurtenis op ons te wachten. Het is een prachtige maand. Wij moeten deze maand leren waarderen. Het is een kans die je geboden wordt. En ik heb ook gezegd, de eerste stap die wij allemaal met elkaar beginnen, de eerste stap die wij nemen, is namelijk de stap van Toba. Dat wij allemaal berouw tonen, jegens Allah subhanahu wa ta'ala. De zonden zijn in overvloed, niet te vergeten. En daarom is het niet meer dan gepast dat wij beginnen met het tonen van berouw. Nu, vandaag, voordat de maand Ramadan aanbreekt, allemaal. En ik wil tegen iedereen zeggen, wat je ook hebt gedaan... Maakt niks uit wat je ook hebt gedaan. Weet één ding. Jouw Heer is barmhartig. Jouw Heer is genadevol. Jouw Heer accepteert jouw berouw. Hij zegt zelfs in de Koran. En hij spreekt ze aan met mijn dienaren. O mijn dienaren. Qul ya asrafu ala Mijn dienaren zegt hij. Subhanallah. Kijk naar de barmhartigheid van Allah subhanahu wa ta'ala. Jullie. Mijn dienaren. Die eigenlijk zichzelf onrecht hebben aangedaan. In overvloed. Door wat? Door zonde te begaan. Door zonde te plegen. Diegene zegt Allah subhanahu wa ta'ala. Oftewel wees niet van hopig. Absoluut niet. De genade van Allah subhanahu wa ta'ala is wijd uitgestrekt. De wijdheid van de genade van Allah subhanahu wa ta'ala. Heeft geen grenzen beste mensen. Dus keer terug naar je Heer. Dus de eerste stap. Tonen van berouw. Ook heb ik gezegd. Voor degene. Die berouw willen tonen. Je kunt soms ook bepaalde tijden kiezen. Bijzondere tijden. Zoals bijvoorbeeld de laatste derde deel van de nacht. In een overlevering die in Sahih staat. Wordt ons verteld dat Allah subhanahu wa ta'ala neerdaalt. Naar de eerste hemel. En vervolgens roept. Wie roept mij aan en ik zal zijn smeekbeden verhoren. Wie vraagt mij en ik zal hem geven. Wie vraagt mij om vergeven en ik zal hem vergeven. Wat wil u nog meer? Sta op in die laatste derde deel van de nacht. En vraag Allah subhanahu wa ta'ala om vergeving. Deze maand beste mensen is ook de maand van de Koran. Zo wordt ons verteld dat Jibril alayhis Dat hij de profeet ontmoette in deze maand. Waarom? Om met elkaar de Koran te bestuderen. Door te nemen. Dus het is een maand van de Koran beste mensen. En ieder die in het verleden niet in contact stond met de Koran. Om welke reden dan ook. Dit is jouw kans om terug te keren naar de Koran. Keer terug naar de Koran voordat het te laat is. Keert allemaal terug naar de Koran voordat het te laat is. Het bestaat toch niet dat iemand door het leven gaat zonder zuurstof en zonder water en zonder eten. Dat kan toch niet? Hetzelfde geldt voor de Koran. Nee, ik corrigeer mij. De Koran is veel belangrijker. De Koran is namelijk het woord van Allah subhanahu wa ta'ala. Je kunt niet zonder het woord van Allah subhanahu wa ta'ala. Degene die... Verre verwijderd is van de Koran, die is afgedwaald. Die verdient het niet om in aanmerking te komen voor de genade van Allah subhanahu wa ta'ala, beste mensen. Keer terug naar de Koran. De Koran is een genezing voor je hart en voor je lichaam. Allah subhanahu wa ta'ala zegt in de Koran, luister. Wij doen van de Koran neerdalen. Datgene wat als genezing dient voor de gelovigen. Maar het is aanleiding voor de onrechtplegers om nog meer... In hun dwaling verzeld te raken. Subhanallah. Beste broeder en zuster. Als jij te kampen hebt met problemen. Als jij door het leven gaat. En je wordt overschaduwd door zorgen. En ziekte. En noem het maar op. Keer terug naar de Koran. De Koran is je beste metgezel. De Koran is je beste vriend. De Koran is jouw koord. Waaraan jij je dient vast te houden. Vast te klampen. Deze maand beste broeders en zusters. Ook een maand. Van vrijgevigheid. Ibn Abbas radiallahu anhu, met de metgezel. Die zegt dat de profeet sallallahu alayhi wasallam Hij was de meest vrijgevige onder alle mensen. Niemand kan aan zijn vrijgevigheid tippen. Niemand. Maar desondanks deed hij er schepje bovenop in de maand Ramadan. Zegt Ibn Abbas. Nog vrijgeviger werd hij sallallahu alayhi wasallam. Dus wij dienen ook vrijgevig te zijn in deze maand. Wat wil je nog meer? Jij bent begunstig. Kijk naar jezelf. Kijk naar je ogen, kijk naar je lichaam, kijk naar je oren, kijk naar alles om je heen, alles. Kijk naar je kinderen, kijk naar je vrouw, kijk naar je huis. De gunsten lopen over in onze huizen. Wat wil je nog meer? Dus wees dan ook dankbaar. Allah subhanahu wa ta'ala zegt in de Koran, als wij dankbaarheid tonen, dan zal hij ons meer geven. Dat betekent, als je dat niet doet, dan zal hij dat wegnemen. Dan ben je het kwijt. Maar toon je dankbaarheid, dan zal hij nog meer geven. Subhanahu wa ta'ala. Dus toondankbaarheid. Wat bedoel ik met toondankbaarheid? Onder het tonen van dankbaarheid valt namelijk ook dat jij een deel van je vermogen, van je bezitting, die Allah jou heeft gegeven, uitgeeft op zijn weg. Dat is een vorm van dankbaarheid. Dat je uitgeeft aan de moskeeën. Dat je natuurlijk zeg maar uitgeeft aan je broeders en zusters die het nodig hebben in deze maan. Want er zijn sommige mensen die kijken helemaal niet om naar de arme mensen. Die zijn helemaal niet bereid om anderen te voeden. Kijk naar je broeders en zusters die het nodig hebben. En schiet ze te hulp. Bied ze de helpende hand. Met geld, met eten, met voedsel. En ik zeg tegen ieder. De maand Ramadan begint vanavond. Vanavond is een salat tarawih, Begint het nachtgebed. Salat tarawih. Zorg ervoor dat je geen één nacht mist. Waarom? Want de profeet zegt. Degene... Die in de maand Ramadan het nachtgebed verricht. Maar natuurlijk niet zomaar. I'ma'l en hebben, Uit geloof en rekenend op de beloning van zijn Heer. Diegene, zegt de profeet, al zijn zonden zullen hem vergeven. Tegen mijn broeders en zussen wil ik zeggen, zorg ervoor dat het een nieuw begin is. We zijn op vakantie geweest. We hebben weer een lading vol seji'at meegenomen. Wij moeten weer zien van die lading af te komen. Hoe doen we dat? Door berouw te tonen in eerste instantie. En te beginnen met goede. Dus je zegt, zorg ervoor dat je deze maand gebruikt om Allah te smeken om jouw stand vastig te maken en jou tot een voorbeeld te maken voor anderen. je